Radio Veronica Met het nieuws. Het is vijf uur. En dat nieuws dat krijg je van Hanneke van Zessen. Hanneke, goedemiddag. Goedemiddag. Het terughalen van gestrande Nederlanders uit het Midden-Oosten... kan op zijn vroegst pas overmorgen verder gaan. Volgens de reisbureaus is er veel tijd nodig... om vluchten en bemanning te regelen. Het zou gaan om duizenden Nederlanders. Ze moeten eerst een formulier invullen om terug te kunnen. Een man uit Uitgeest is veroordeeld... omdat hij bijna twee jaar geleden... stenen gooide naar auto's op de A9. Dat zegt regiozender NH. Hij raakt er in totaal vijf. Er vielen geen Wonden. De rechter ziet het als een poging tot zware mishandeling en heeft hem een taakstraf gegeven van 80 uur. De zeehondenpopulatie in de Waddenzee neemt af, terwijl er toch meer pups worden geboren. Veel zeehonden lijken hun eerste jaar niet te overleven, zeggen onderzoekers. En zij gaan onderzoeken hoe dat komt. Het zou kunnen dat ze ver op zee overlijden. Misschien op zoek naar voedsel. En de kans dat je nu nog griep krijgt wordt kleiner en kleiner. De epidemie lijkt over zijn hoogtepunt heen. De RIVM baseert dat op het aantal mensen dat met klachten naar de huisarts stapt. De meeste mensen ziek het thuis uit zonder aan te kloppen voor hulp. De epidemie begon vier weken geleden. En dan nog het weer. Het is nog steeds lenteachtig buiten. Vanavond en vannacht helder. Het koelt flink af. Naar één graad. Morgen zonnig. dan tussen de 15 en 19 graden. Oh ja, het verkeer. En dan het verkeer. Ja. Ja, Kijk, ik heb het verkeer voor mijn neus. Alleen, ik wist niet dat ik dat, dat, ik dat het muziekje... Ja, de vijf langste vertraging op de A1. Amsterdam, Apeldoorn, tussen Hoefelaak en Stroe. 42 minuten. De A10, richting Gouda tussen Maasdijk en Vlaardingen-West. 45 minuten. A28, richting Zwolle bij Maarn. 49 minuten vertraging. De A50, Apeldoorn-Ols tussen Waterberg en Renkum. 33 minuten. En de A325, Nijmegen-Arnhem tussen Elde en de andré Sagarovbrug, 32 minuten. En voor de flitsers...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 Join the club. Here we go again. Louten. Luisteraar, zo. Dan punt weer. Het is iets anders. Lekker verder gaan zitten. Want ze hebben weer een prachtige show voor opgehaald. En dan is het ook nog eens woensdag. Dus ze zagen meteen de week door midden. Middags met Walter Goes en Frankie Toff. Op Radio Veronica. Dit is Veronica. En nu is het tijd voor feest. And love is all around zijn Radio Veronica. En vanaf volgende week woensdag zenden wij uit vanaf het Centraal Station van, van Utrecht. En ik vind dat eigenlijk, ik vind dat spannend, maar ook heel erg leuk. Maar, vooral vind ik dat er een belangrijke reden achter zit. Ja, doen we voor War Child, de Stop 520. Draag jouw plaat aan voor die Stop 520. Een liedje dat kracht geeft. Het liedje dat zorgt dat voor vrolijkheid. Geef het door via radioveronica.nl. Dan verwerken we hem in die prachtige lijst, die Stop 520. Of je kan hem gewoon ja, vanaf woensdag lekker ja. langskomen brengen op Utrecht Centraal. Nou, en het idee van die stop 520 is wel belangrijk om te, te duiden. Zeg maar, dat 520 dat getal komt vandaan van het feit dat er op dit moment... 520 miljoen kinderen in oorlogsgebied zijn. En dan moet ik helaas zeggen, dit is de telling van vorige week. Ja. Dus we hadden vanmorgen hadden we met elkaar ook een meeting... dat ja, eh, inmiddels is dat getal gewoon weer gestegen. Ja. Dus eh, het is eigenlijk alweer achterhaald. Maar het gaat om 520 miljoen kinderen. Ik geloof 3400 keer de Kuip of zo gevuld. Wat, wat zag ik nou vandaag? Maar echt heel veel. Ja. Eh, gewoon om het even te visualiseren. 520 miljoen kinderen in oorlogsgebieden, dat is veel te veel. Daar willen we aandacht voor, voor Wordchild. En daarom zitten we volgende week met, die, uh, met, die, uh, ja, nou ja, met dit initiatief... in het uh, Centraal Station van, uh, van Utrecht. Ja. Ik zat nog een uh, stukje te lezen op de site van uh, RTV Drenthe. Ik moest er wel erg om lachen, omdat uh, ze namelijk uh, iets meer aandacht uh, geven... dit jaar, of uh, deze maand, aan het uh, Drents dialect. Ja, ik heb het ook gezien. En dat dialect, dat is toch iets moois. Dat blijft toch iets moois, hè? Nou ja, niet alleen dialect, maar sowieso dat je praat waar je vandaan komt. Dus dat je dat je, dat je uh, we hebben dan met elkaar kennelijk afgesproken... dat je algemeen beschaafd Nederlands moet ja. praten... maar dat je vooral aan mensen kunt horen waar ze vandaan komen. Van Limburg tot Friesland tot Brabant tot Groningen. Ik vind dat fantastisch. Niels, waar kom jij ook weer vandaan? Achterhoek. Doe eens een Achterhoek. achterhoek. Doe's achterhoeks. Doe's, doe's, doe's achterhoeks. Doe eens een Achterhoek, Niels. Doe ze? Kloten! <laughs> nou ja, inderdaad, <laughs> dat je kloten schrijft met drie O's. Ja. Ja, nou ja, Niels is ook onze, onze voice-over, dus die kan ook heel mooi... Uh, doe nog eens een stukje in het Achterhoeks. Uh, Niels, oh, dit is zo'n kutvraag, dit. <laughs> maar jij bent er wel heel trots op bij je vandaan komt, toch? Zeker, op? zeker. Want dat vond ik wel het mooie van dat... Van dat kijk, ik kom uit Noord-Holland. En daar heb je niet echt een dialect. Maar daar zingen ze een beetje, denk ja, ja, ik. En, en, en Maastricht, wat zei ze over Maastricht, wat zei je? Maar net als in Maastricht zingen ze ook een beetje, hè? Daar zingen ze ook een beetje. Ja. En ik vind het wel, wel, wel, wel mooi dat je, dat, je, dat, je, dat je daar ook trots op bent. Ja. Dus wij dachten... Ja. Het is woensdagmiddag. Nederland keert huiswaarts. En geniet van het nodige entertainment van Wout en Frank. Wout en Frank vragen zich af. Waar komt u vandaan? Waar kom jij vandaan, Frank? Nou ja, ik kom uit Gouda, maar daar praten we redelijk. Uh, nou ja, in ieder geval zonder dialect. Ja, want ik hoor bij. Ja, Wat Siets komt ook uit Gouda, toch? Ja. Ik hoor bij Siets ook niet. Ja, maar bij mijn moeder hoor je het bijvoorbeeld wel. Die heeft een beetje ja. zo'n uh, Rotterdamse. Uh... Een, een beetje Zuid-Hollandse accent ja. Ja, ja, ja, ja, ik vind dat dus prachtig. Zijn ze is er ook heel trots op, toch? Zeker, zeker, zeker. Maar ik weet zeker dat er heel veel luisteraars op dit moment uh, luisteren. en heel trots zijn op hun Dialect op, op hun taal. Laat het even weten via de Radio Veronica. Spreek even een audio-appje in. Zeg even waar je vandaan komt. Laat trots horen waar je vandaan komt in zeg maar, het taaltje wat daarbij hoort. Trots is heel belangrijk. Stuur het via de app van Radio Veronica. Heel nieuwsgierig. Wout en Frank heten hetste. Even kijken, we gaan naar Henny. Dag Henny. Um, um, hey. Hoi. Uit Enschede. <laughs> Kunnen we dat horen, denk je? Ja, een keer horen. Ja, ik hoor het Ik denk dan. het wel. Ja, ja een ja. beetje. Maar ben je er ook trots op? Ben je echt geboren en getogen daar in de buurt? Ja, ik ben echt een Tukker. Ah. Geboren, getogen Tukker. Mooi man, mooi man. Maar het is toch ja. heerlijk dat ja. mensen trots zijn op waar ze vandaan komen? Dat hou ik ook wel van. Ja, ja, ja. Hey Henny, wat is de juiste ja. cijfercombinatie voor Hitster? Ik dacht uh, 2-3-1. 2-3-1, denk jij? We gaan even luisteren. 2-3-1, zeg jij. Nummer 2. Ja. Baby Burn, Disco Inferno. Frans, Disco Inferno. 1976, ja. het filmpje was twee jaar later, dus dat klopt. Jij zegt dan. Nummer drie. Ah. You're not good, can't you see? Brother Louie Louie. Even kijken, dit is 1986. En als laatste... Nummer één. Nice, nice. Ice, IJs baby. Vanille Ice. Of uh, Queen. Nou ja, dat was niet Queen. Dit was... Uh, uh, hoe heet die? Ice Vanille IJs. Vanille IJs, ja. En dit ja. is 1990. Dus dat is helemaal goed. Oude ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Toch, van, Maar je krijgt een spelletje op heel snel jouw kant op. Net als een spelletje dat we naar Lars Vermeer sturen. Marlies Gielen, Thomas Brouwer, Hilde Kemper krijgt ook een spelletje. En uh, Henny die van jou, die pakken we met extra veel liefde in. Nou, dankjewel. Helemaal je, blij, man. Helemaal blij, fijn dat je meedeed. En een hele mooie avond alvast, hè? Oké, okay, dankjewel. Doei, doei Henny. Doei, doei. doei, Het is weer middag en voel je je slap. Ben je die zeurende baas al zat? Gelukkig is hier jouw middagshow. tussen allemaal trotse appjes die binnenkomen volgens mij. Het laat trots horen waar je vandaan komt. Spreek wat in via de app van Radio Vrolika's. Helemaal gratis. Mm-hmm. Radio Veronica en Ladies Night. Nou, volgens mij is er heel veel. trotsheid, zeg je dat zo? Ik kan een beetje. is dat een goed woord? Het is dialect. Ik heb geen idee. Volgens mij is er heel veel trotsheid in de app van Radio Veronica op dit moment. Wat ligt het even toe, Frank? Daar start ik het zo wel in. Het heeft allemaal een beetje te maken met de RTV Drenthe. Die geven deze maand extra veel aandacht aan het DRENS. Wat natuurlijk uh, prachtig is. Maar ja, er zijn nog zoveel meer mooie talen, dialecten in Nederland. En uh, er zijn een hoop binnengekomen via de radio, Veronica. Hè? Kijk, dit is, dit is Berry bijvoorbeeld. Hé hey, mannen, groet uit Eindhoven. Groet uit Eindhoven. <laughs> ja, ik ga die proberen na te doen, Nou, toch misschien een klein beetje. Wil je Bert ook nog? Ja, Bert uh, uit Friesland. Goeie metje, Frank en Wald. Ik klustreer hem, altijd graf ik hem. Uit het prachtige, mooie Friesland. Uit het plakje de jouwer. Hoi. Plakje bij ja. jou, hè? Plakje jouwer. Ja, ja, kusje ja, op de snits. Ja. Hartstikke ja. leuk natuurlijk. griso <laughs> uh, die komt uit Rotterdam. Dat is deze. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Mooie rotstad aan de Maas. Groetjes, Griso. Almelo heeft zich ook gemeld. Goedendag, Wouter Frank. Met nu niet Almelo. Ik wens jullie een... Uh... Hartstikke mooie uitzending. Goedje Zuid-Almelo, hè? Mazzel. Zo... Ik had het net over het noord holland weet je wel? Ja. Dat er in Noord-Holland met name een beetje gezongen wordt. Maar ja. wat denk je van het Volendams? Prachtig Ja, het. maar dat is ook amper te verstaan, hoor. Hebben we Volendams? Zeker. Uh, we hebben geen dialect dan in uh, Noord-Holland. Ben jij eigenlijk? Op Volendam hebben uh, we wel een dialect, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. In... Uh, daar komt je ooitje in een jurstje op de sterren. Ja, prachtig. Oh, ik hou ja. van En de dames, ik kan het niet nadoen, maar die hebben inderdaad hele haar. Komt er een... En die zeggen niet ik, maar ik. Oh. dat vind ik ook prachtig. Oh, en ik zag ook deze nog, die wil ik ook even laten horen, want deze man kennen wij, ben ik dol op. Hé, hey, hallo, dit is Dave van der Kirke. Ik luister natuurlijk ook elke dag. Hè. En dan we houden het gewoon gezellig hoor. De groep uit Rotterdam, hè? Ja, ja Dave nee, van ja, der de Kirke. Lekker, lekker. Zetten. lekker, lekker zetten, nou nou ja. goed, blijf ze maar doorsturen, vinden we alleen maar mooi zo meteen. Overigens hebben wij uh, iemand die uh, groot is in uh, dialect, met name ook in zijn dialect, Hendrik. Jan Bukker. Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van. Sterker nog, ik noem dit verliefd zijn op een liedje. Zo mooi vind ik dit. Ik word er ook een beetje verliefd van. Snap je dat? Nee, snap ik helemaal. Het is een heel fijn liedje. Rain me in, Sam Fender. Now everything I, Cause I couldn't give the love you deserve.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 Now I've just gone so long. We take whatever we can to get. Bij zeggen, het liedje bestaat al wel een tijdje, maar in één keer, in één keer... en zo kan dat gebeuren, in één keer leeft hij weer. Ja, dan begint hij te vallen, hè. Dan heb je ja. dan denk je, nou ja, het, het is gewoon een lekkere plaat. Sam Fender en Olivia Dean. Dit was Rain Me In. De beste muziek aller I'm Radio Veronica, het is de middagshow. Hallo, wij zijn Woerd uh, en Frank. Probeer het, uh, jij probeert een beetje het uh, dialect te ja, doen. Hanneke uh, van Zessen, uh, goedemiddag. Wat zit er zo meteen in jouw nieuws? Ja, goedemiddag nieuws uit de rechtbank zo. En uh, ja, berg je auto's maar op, want er is een enorme berg met Sahara-zand onderweg. Oh Wereldwijd groeien 520 miljoen kinderen op in oorlog. Hoi, ik ben Frank en ik heb met eigen ogen gezien hoe Warchild die kinderen helpt. Met muziek geven ze een hoop, kracht en een sprangje toekomst.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 Fans van aanzinnig Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Jongbelegen goudse kaas 48+, plus 950 gram, nu voor maar 649! Ja, bij Aldi hebben we er wel kaas van gegeten. Fans van Voordeel, Aldi. Verandering. Bij Just Dig It weten we dat dit begint met een schep. Door in Afrika-Erdsmaas te graven, houden we regenwater vast. Zo kunnen zaden in de grond ontkiemen en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt.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 Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar 1 graad. Mogelijk 4 graden ergens daartussenin. In het noorden kan het zelfs mistig worden. Doe voorzichtig. Morgen lekker zonnig-lenteweer. Temperatuur 15 tot 19 graden. Drie minuten over half zes. Hanneke van Zessen, goedemiddag met het nieuws. Goedemiddag, tegen een man uit Delft is tien jaar cel- en dwangverpleging geëist... voor het mishandelen en verkrachten van vijf vrouwen. De officier van justitie noemde het een bizarre zaak. Volgens haar waren de slachtoffers kwetsbare vrouwen die de man bewust uitkoos. Houten bij de stad Utrecht moet een nieuwe plek zoeken voor 300 asielzoekers. De gemeente had een kantoorpand op het oog. Maar dat blijkt ineens verkocht aan iemand die er totaal andere plannen mee heeft. En er komt een hoop Sahara-zand deze kant op. Nou, ik zei net een beetje, berg je maar op. Maar eigenlijk hoef je nog niet zo heel veel stress te hebben. Want het blijft hoog in de lucht. En omdat het niet gaat regenen, hoef je voorlopig niet naar de wasstraat. Het zand in de lucht zorgt wel voor opvallend mooie rode zonsondergangen en opgangen de komende dagen. Maar de paniek was dus eigenlijk gewoon onterecht. Het was eigenlijk Mensen zouden blijven luisteren als ze dachten... Oh nee! Deze vrouw snapt het ook Verrouding verkeer door Flitsmeister. 109 vertragingen, 390 kilometer in totaal op dit moment. Dit zijn de vertragingen vanaf 24 minuten. A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Hoevelaak en Stoe. Daar sta je bijna drie kwartier te wachten. A15 Gorkum Ridderkerk tussen Gorkum en Hardingsveld Giesendam. Daar 25 minuten. A17 Utrecht Almere tussen Beeldhoven en Eemnes. 24 minuten. A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort Vathorst. Daar 37 minuten vertraging. En de A32 Heerenveen uh, Ljauert tussen Sneek en uh, Leeuwarden uh, Zuid Daar 29 minuten. Ik probeer een beetje mee te doen, hè? dat snap je. Hè? Ja, ja, ja, ja. Komt, komt goed, kom. hè? Komt er veel binnen qua, qua trots waar je vandaan komt. Dialecten en, en talen. Ik en... mist uh, de Groningers nog een beetje. Groningen mis je? Ja, uh, er komt weinig Groningen binnen via de Radio Veronica app. Dus uh, stuur het vooral door. Overige files en flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Gebruik onze app van Radio Vronica om trots te laten horen... waar jij vandaan komt. Spreek wat in. In de taal die past bij waar jij vandaan komt, maar doe het met trots. En die F van Veronica, hè, die is helemaal gratis. O oh, Wouter Frank, het is weer middag, God zij dank. We gaan gas geven, wat we leven, geniet van 4 tot 7. Met de mannen aan het roer, zijn we op de goede toer. Op kantoor of achter het stuur, het wordt alleen maar. Christina Aguilera en Move Like Jagger. Bij Radio Veronica het is de middagshow waar je naar luistert. En ergens in een bibliotheek in de buurt van Classina Veen... trapte deze week de Structomond af... Ik doe echt mijn best om dit op een beetje fatsoenlijke manier. Dit is levensgevaarlijk, ja, ja. Dat moet je eigenlijk niet is, doen, maar het is niet stel. handig. Nee. Het is een maand waarin meer aandacht gevraagd wordt voor het Drents dialect dan normaal. Maar er zijn zoveel meer mooie dialecten. Er is zoveel uh, mooie taal hier in Nederland waar we nou, een beetje bij stilstaan in deze uitzending. We hebben heel veel binnengeven, moet ik een paar laten horen? Ja, ik vind het wel leuk, ja, doe maar. We hebben Paula bijvoorbeeld. Ja, goeiedag he. Paula hier uit Wijterveen. Ik luister natuurlijk ook de hele dag naar Radio Veronica. Mooi. En natuurlijk sowieso altijd naar Wout en Frank. Mooi. Mooi. Altijd, altijd Wout en Frank, hè? Dat is mooi. Nou ja, en zeg maar, het, wat, wat, wat we heel mooi vonden van al die appjes die binnenkwamen... en dat was ook een beetje de oproep. Laat trots horen waar jij vandaan komt. Ja, goedemiddag. Dit is uh, Chris Krol Zeeland. En uh, ik ben onderweg naar Ruus van uh, van Utrecht naar uh, Rus toe. Um, ja, en ons streetje in we. en dan uh, pak ik me de bamboes en dan een lekker aardbeitje wil eten. Dan uh, leggen we een aardbeemersen op de boterham. Nou, uh, fijne uitzending en uh, ja, goedemiddag. Ja, ik wil hier echt geen koek van bak, hoor. Hey. Nou ja, volgens mij, hij gaat iets eten volgens mij. Hé, hey, Woudenfant. Hier Roel. Oet meerlijk in Limburg. Uh, leuk dat je ook een woordje Limburgs met wilt kallen. Fijne uh, sjoen nog en fijne middag. Ja, ja. Nou, dit hè? He? die wil een uh, woordje Limburgs. Ik ben heel trots om te vertellen dat ik helemaal uit het zuiden kom, uit mijn streek. Shirley was dat, en Anna hadden we ook nog, die kwam met een reusel, moet je verluisteren. Yo, Wout en Frank, groeten uit Reuzel. Wij zijn de reservebelgen van uh, Nederland. <tie> uh, wij luisteren elke dag naar uh, Radio Veronica. Ja, dat is natuurlijk leuk. Nou, prachtig natuurlijk dat dialect, om dat even op een voetstuk te zetten. En hoog tijd om het uh, daarover te hebben met uh, de voorvechter van de streektaal. Hij is acteur, muzikant en iemand die cola met drie O's bestelt. En zelfs niest in het dialect. Dames en heren, vriend van de show, Hendrik Jan Pukkers! Hendrik <tie> <tie> Jan <tie> Goede, goedemiddag, man. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ah, jij, bent, jij bent groot voorvechter van het, van het neder saxisch Wat betekent dat voor jou? Nou ja, kijk, weet je is, het, is, het is thuistaal, hè? Het is, het is het niet voor niks moedertaal. Dus ja, de meeste mensen die krijgen bij dialects... wat ze van huis uit hebben meegesproken... krijgen ze een heel warm moedergevoel van een oedergevoel is het eigenlijk, hè? Ja, dus ja, ja, dat is het een beetje. Het is thuiskomen, dat is het. Het is thuiskomen. Nou ja, en ik merk ook wel... en Frank, jij zei dat net ook... dat we merken ook gewoon dat mensen steeds trotser zijn... op, op zeg maar, waar ze vandaan komen en, en hoe ze daar spraken. Hoe, hoe, hoe komt dat, denk je? Nou ja, it, uh, uh, ik denk dat dat te maken heeft met dat... Uh, mensen worden natuurlijk steeds uh, wereldser, steeds mondialer. Uh, uh, vooral met de komst van het internet. Dus iedereen kan de hele wereld over, je kunt alles bekijken, alles, alles zien... En ik denk dat mensen uh, daarom juist weer heel erg terug gaan naar hun eigen roots. Gaan kijken van oké, okay, ik kan eigenlijk overal in de wereld, kan ik, alle minuut kan ik gaan kijken wat daar te doen is. Of hoe ze daar leven of wat daar aan de hand is. Maar dan is het ook heel mooi om weer terug te, terug te kijken van waar kom ik nou eigenlijk vandaan. Dus ik denk dat dat een beetje ermee te maken heeft. Nou, en misschien, maar dat is een aanname van mij. Uh, uh, ik heb het idee dat vroeger, en dan heb ik het echt over heel lang geleden, dat ook een beetje werd aangeleerd. Dat je moest zo netjes mogelijk spreken. Ja. Zo keurig mogelijk. ABN. ABN. Nee, ja. ja, ja, dat is echt in de, in de jaren zeventig was dat inderdaad een hele, een, een, een hele beweging dat ja. onderwijzers en, en, en docenten zeiden van je moet Nederlands praten, je moet je kinderen Nederlands leren, want anders zijn ze gedoemd om te, te mislukken in de samenleving. Ja, dat ja. is heel lang, is dat, is dat, is dat, is dat gepropageerd, ja. Kun je eigenlijk zelf nog een beetje ABM praten? Of is het... Uh, ja, ik, dat, nou, ik, doe, ik doe nu mijn stinkende best, maar blijkbaar <laughs> gaat het niet heel goed. Nee, maar maar dat, dat is volgens mij minder. Het is niet meer zo dat alles maar ABM moet zijn. Vroeger, als je, als je een zachte G had, kon je nooit op televisie. Nou, dat is al lang niet meer. Of bij de radio, of als je iets inspreekt of zo. Volgens mij wordt het steeds meer geaccepteerd. Echt gelukkig maar. En er zijn een hoop mensen die het wegpoetsen. Dan denk ik altijd, dat vind ik zo jammer. Kom je uit Brabant? Is het is gewoon leuk om te laten horen dat je uit Brabant komt. Dat vind ik ook mooi ja, om dat ja, te ja. laten horen. Dat is juist ja, gaaf. Ja, ja. ja. Ja. Oké, okay, laten we zeggen dat Neder-Saxisch is voor jou dan het, het mooiste dialect. Maar wat, wat staat voor jou op nummer twee? Ik vind, uh, nou je hoort, we hoort het net al, ik, vind, ik ben helemaal fan geworden van Maastricht. Ik vind het zo mooi, dat komt omdat uh, Annemieke en Peggy, die bij mij de serie spelen, ja. die, die praten Maastricht, die komen uit Maastricht, en die praten met elkaar Maastricht buiten de stijnders om en zo. dat is prachtig mooi, ik vind het zo'n mooi taal. ik vind het heel mooi. Over, over woeste grond heb je het nu. Ja, precies. Ja, want Hendrik Jans is tegenwoordig ook tegenwoordig toe, gewoon... grote acteur. grote acteur, ja, ja, ja. Dat is een groot acteur. Nee, dat doe je sowieso doe je dat heel erg goed. Ben, bijna nog een ringetje vorig jaar te pakken, vriend. Weet je nog? Bijna. Bijna, bijna. wordt er wel elke week gebeld door Quentin Tarantino ook, hè? Ja, dat is wel mooi. Zijn. Ja, nou, dan, die wimpel ik altijd af. Want ik ben druk. Hendrik Jans, luister, uiteraard gaan wij iets draaien van jou. En er is een groot favoriet. En dat is iets met Annie Utebochten. Annie Utebochten! Dankjewel, jongen. Radio Veronica Met de beste muziek van alle tijden Veronica Hendrik-Jan Buggers daarvoor. En ik wil er toch even van een gelegenheid gebruik maken... om iedereen die de afgelopen 20, 30 minuten iets van zich heeft laten horen... in wat voor dialect dan ook... er is zoveel binnengekomen. Dankjewel daarvoor. Dat was heel erg mooi. Dat was heel erg tof, toch? Ja, echt heel tof, hoor. Zometeen een mooie top 40. We hebben de lijst van 26 mei 1979... die centraal staat in ons top 40 GIT-archief. Vanaf 6 uur... heel veel muziek eruit them like they do in texas please hey. fold them let them hit me raise it baby stay with me Gemaakt door M-Line. Get ready for greatness. Dit is Radio Veronica. Je rijdt naar huis met Wout en Frank... en morgen hoor je Gerard Ekdom. Tussen 6 en 10. Veronica. Even shaitsen. Even ontbijten. Even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 co twee zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt.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 Deze week in de bonus... Alle Vivera, 1 plus 1 gratis. Alle Koninex, Cotan en Kum Key, 2 plus 1 gratis. Alle Starbucks-capsules voor een Espresso 10 stuks, 3 plus 2 gratis. En alle Amerk Diepvries maaltijden...